Volgens Frankrijk ondervonden de toestellen geen tegenstand. Nederland houdt de mijnenjager Haarlem beschikbaar... voor het internationale optreden tegen Libië. Het schip is al in de Middellandse Zee. Het zou daar aan een NAVO-operatie tegen terrorisme meedoen. De Haarlem heeft zo'n 40 mensen aan boord. In Brussel heeft de NAVO vandaag nog geen overeenstemming weten te bereiken... over de rol van het bondgenootschap in de Libië-crisis. Voor de derde opeenvolgende dag is in Syrië gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. In de stad Dera, waar vrijdag vijf mensen omkwamen, viel een dode toen de politie met scherp op de menigte schoot. Zestig mensen raakten gewond. Een rechtbank en het kantoor van de regerende baatpartij werden in brand gestoken. Ook het kantoor van een telefoonbedrijf, dat eigendom is van de familie van Assad, ging in vlammen op. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt blijft de CDU van bondskanselier Merkel de grootste partij. Volgens prognoses leden de Christen Democraten een licht verlies, maar hebben ze met 33% procent voldoende stemmen om de coalitie met de SPD voor te zetten. De Sociaaldemocraten staan na die linken op de derde plaats. De Groenen keren na 13 jaar terug in het parlement van Sachsen-Anhalt. De winst voor de Groenen wordt toegeschreven aan hun anti-kernenergie standpunt vanwege de crisis rond de kerncentrale in Japan.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 Of ga naar psychischegezondheid.nl Fonds Psychische Gezondheid. Iedereen mentaal weerbaar. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Robert Meder En dan is langs de lijn tot 11 uur. Goedenavond. Ada Den Haag schreef vandaag Historie. Voor het eerst in de geschiedenis 102 keer in één seizoen van Ajax. Daar is De Rijk, De Rijk, deze schiet tegenover de, de wiel. Ja, schiet er binnen. Timothy De Rijk van een slotfase krijgt het je wel, zegt. Straks veel meer in het voetbaloverzicht met Ronald van der Geer nu in de studio. Wat is je nog meer opgevallen, Ronald, dit weekend? Nou ja, goed, dat PSV en Twente het prima hebben gedaan. Dat Groningen weer eens heeft gewonnen. En ja, wat het Heerenveen toch aan het doen is, ik, uh, ik heb daar zonder vraagtekens bij. Verder richten we ons op Portugal, want daar zijn twee Nederlandse voetbalhelden kandidaat om trainer van Sporting Portugal te worden. En met de aardvierhouten blikken we terug op de eerste grote wielerklassieker van het jaar. Milaan-San Sanremo. Het is inderdaad de man van HTC Columbia die de koers wint. Matthew Goss. Ik zei het al, hij wint voor Fabian Cancellara. Nou Australië Matthew Goss won dus, maar wat ging er nou eigenlijk allemaal mis bij de Rabobank? En het motorsportseizoen is weer van start gegaan. Hans van Loosenoord praat ons bij. Dat en nog veel meer tot 11 uur. Marco van Basten is een van de kandidaten... om als coach aan de slag te gaan bij Sporting Portugal. Of Portugal, moet ik misschien wel zeggen. De oud-international en oud-coach van Ajax... maakt onderdeel uit van de presidentsverkiezingen bij de club. Ik ga erover praten met onze correspondent in Portugal. Of moet ik Portugal zeggen, José da Silva? Portugal, ja, maar in Nederland zeg je Portugal natuurlijk. Ja, we zeggen gewoon Portugal. Uh, leg even uit. Uh, we hadden al berichten vernomen van Frank Rijkaard. Die zou toch coach worden van Sporting en nu ook uh, Marco van Basten. Wie wordt de assistent van wie? Nee, zo zit het niet. Nou ja, kijk, Van Basten maakt um, um, de beste kansen, moet ik eerlijk zeggen. Um, hij is de favoriet van Bruno de Carvalho. Dat is de kandidaat uh, om voorzitter te worden van Sporting komende zaterdag. En um, ja, hij is gisteravond in het stadion uh, geweest uh, in, uh, hier in Lissabon. Want daar speelden ze de wedstrijd uh, Sporting uh, Club de Portugal tegen Leria. En dat werd een 0-0. Ja, het is heel triest voor Sporting. Ze doen het niet goed. Uh, ze staan nu 27 punten achter Port. Dus nummer 1. Nou, uh, 27 punten. 27 punten. 27 punten, inderdaad. Nou, zoveel punten hebben ze nooit achter nummer 1 gestaan. Um, dat verschil is enorm. is een enorm gat. Ze staan op de derde plaats. Maar die derde plaats kunnen ze nog verliezen. Dus Van Basten is toen daar in het stadium geweest. En hij is als een held binnengehaald. Uh, als de verlosser binnengehaald. Ze kennen hem nog steeds heel goed. Hè, als de grote voetbalrijd Nederland bij RC Milaan. Waar hij een gloriejaar heeft meegemaakt. En natuurlijk ook als trainer bij Ajax in, in het. Uh, Nederlands elftal, waar hij het uh, redelijk goed heeft gedaan. Mm. Maar uh, Van Basten, ja, dat is een naam. Ja, want uh, wat, het rijtje wat je opnoemt geldt ook voor Rijkaard ook voor Rijkaard. Hij is de favoriet van Dias Ferreira. Dat is een andere voorzitterskandidaat. Eigenlijk een man van de oude garde. Terwijl eh, Bruno de Carvalho, die van Basten wil, dat is de jonge garde, zeg maar. En eigenlijk wil ze bij Sporting, bij sporting iemand van de, van, ja, die, die, die uh, ja, die, die, die, die, die jonge fans, de jonge garde, een beetje weet vuur de, de, de weet in te brengen. En die het een beetje spannend weet te maken. Dus eh, eigenlijk wilde ze, ze zo'n Bruno de Carvalho in plaats van, van die, die Dias Ferreira, die uh, Rijker graag wil. Uh, het is moeilijk te zeggen ja, wie gaat winnen uh, komende zaterdag. Uh, er is uh, hier een enquête geweest. Een, een, een, uh, wie, wie de beste kansen, de beste papieren heeft. En het, uh, het schijnt dat die de Carvalho, die van Basten wil, de beste papieren zal hebben op dit moment. Want er zijn, voor de duidelijkheid, dus twee kandidaten. En elke kandidaat heeft een Nederlandse trainer naar voren geschoven. Dus er komt sowieso uh, een Nederlandse trainer bij uh, Sporting Portuga Portugal. We wat hebben ze met Nederlandse trainers? Nou, dat is niet helemaal waar wat je zegt nu. Er zijn vijf kandidaten... Oh. waarvan uh, drie kandidaten... Uh, een redelijke goede kans maken. Hè? Dat is de kandidaat die Van Basten wil. Uh, de kandidaat die Rijkaard wil. Maar er is nog een andere kandidaat. Godinho Lopes heet die man. En die zou Domingo's willen. Dat is de huidige trainer van Braga. Nou, die doet het heel goed. We hebben dat gezien tegen uh, Liverpool in de Europe League. Uh, daar hebben ze Liverpool eruit gekelderd... bij de Europa League. Uh, die... die een goede kans om, om, om trainer of voorzitter trainer te worden van Sporting. Dus het is de vraag of het een Nederlandse trainer uh, gaat worden... als een van die kandidaten wil, uiteraard. Maar dan kan het zo goed ook een Portugese trainer worden. Hm. Hm. Is Rijkaard al gesignaleerd? Uh, sorry, dat moet ik even herhalen. Is, is, is Rijkaard al gesignaleerd? Want uh, Van Bas is er geweest, maar... Nee. Rijkaard is hier niet gesignaleerd. We hebben hem niet gezien. Um, er wordt hier veel over geschreven in de Portugese pers. We hebben maar liefst drie sportkranten die dagelijks uitkomen, ogen oplagen. En er wordt heel veel gespeculeerd wie het zou kunnen worden. Rijkaard krijgt daar uiteraard veel aandacht in, in die sportkranten. Van Basten natuurlijk nu ook, omdat hij in het stadium is geweest. Maar die domingo's natuurlijk ook, die trainer van Braga. Uh, het is even afwachten. Er is onlangs een enquête geweest. En die enquête zegt dat uh, de drie heren die de twee Nederlandse trainers willen en domingos de trainer van Braga, de de trainer van Braga de beste papier heeft. Het wordt heel spannend komende zaterdag bij die verkiezingen we moeten even afwachten dus. En Rijkaard die heeft er misschien nog wel een oude belofte in te lossen hè? ik herinner me een tijd geleden dat hij als speler zou die bij, uh, bij Sporting gaan, uh, uh, nou, gaan spelen dus maar dat ging niet door, hoe zat het verhaal ook alweer? Nou ja, kijk, hij zou bij Sporting uh, gaan spelen, maar het, er schijnt iets van een dubbel contract te zijn geweest. Hè? En uiteindelijk heeft hij gekozen, wat ik me uh, heb laten vertellen, voor degene die het meeste geld bond. Uh, ja, het gaat altijd om geld. En in dit geval is geen... Uh, ja, uiteindelijk AC Milan, Milan meer geld te, te betalen aan Rijkerd. Of voor Rijker zal daar meer verdienen. En dan heeft hij daarvoor gekozen. Nou, dat vonden ze hier niet leuk in Lissabon bij Sporting Club de Portugal. Want Rijkerd was natuurlijk een, ja, een uitstekende speler. Hij was... Uh, op dat moment uh, natuurlijk in, op zijn beste, op, uh, ja, het speelde uitstekend in, uh, in de competities en in Europa. En men wilde hem graag in Lissabon hebben en uiteindelijk heeft hij voor Milaan gekozen. Dat is jammer geweest, maar ja, misschien komt hij nu terug als trainer. Ja, dit is toen volgens mij via Zaragoza ook nog uh, gegaan. Dat heeft toen te maken gehad, ook nog met de transferperiode geloof ik, die ook nog verlopen was. Maar goed, anyway, er staat nog een oude rekening open. Ik ben benieuwd of die vereffend kan gaan worden, of dat er toch nog van Basten wordt. Aanstaande zaterdag weten we dus meer, hè? We weten het dus zeker meer de aanstaande zaterdag en het wordt heel spannend. Juist, inderdaad. Dankjewel, Rosette Silva vanuit Portugal. En uh, fill my little word. Het is bijna kwart over tien. <middels> Wat een goal! De Eredivisie. Penalty. de laatste goal! PSV blijft koploper door de 1-0 overwinning op Utrecht. Alles in iedereen staat er nog. Daar komt die hoekschop voor het doel. Is er zonder uit met één vuistje. En dan is het wegrammen van de bal door Marcelo. En het fluit de scheidsrechter af. FC Twente had een eenvoudige middag bij Excelsior. Het werd 2-0. Twente doet het echt heel erg op het gemakje. En het wordt eigenlijk alleen maar steeds trager het spel. De wedstrijd is tien minuten misschien een wedstrijd geweest in een doldrieste wedstrijd verloor Ajax met 3-2 van ADO Den Haag daar is de rijk de rijk nee schiet tegen van de wiel ja schiet er binnen timothy de rijk van een slotfase krijgt dit hij wel zeg de spelers van Feyenoord weten weer waar ze staan Rodi J.C. was met 3-0 veel te sterk. En er is nog een eigen goal ook. En dat illustreert de ellende, de droefheid bij Feyenoord. Het is Biseswar die de bal langs zijn eigen doelman Erwin Mulder glijdt. En gisteravond eindigde het duel der degradatiekandidaten onbeslist. VVV en Willem II kwamen niet verder dan 0-0. Ajax de grote verliezer, PSV en Twente de grote winnaars van dit voetbalweek. -einde, Ronald van der Geer heeft toch een tikje moeten incasseren, eh, namelijk de blessure van Theo Janssen. Hoe ernstig is het? Nou, hij is dik. Het gaat om de knieën van, knie van, van Theo Janssen. Ja. Ja. <laughs> dat is een heel, heel vervelende <laughs> woord. Maar goed, nee, het gaat om de knie van Theo Janssen. Um, ja, je zult even moeten wachten tot, uh, tot de zwelling weg is. Dan kun je kijken wat de echte schade is, maar het is wel zo ernstig... dat Theo Jans inmiddels voor uh, oranje heeft afgezegd. Dat betekent dat hij absolute rust gaat nemen. Het is wel een beetje Want Theo Janssen heeft altijd gezegd, ik wil niet op kunstgras spelen. Nu heeft hij dit een keer gedaan en loopt hij er dus toch weer een, een, een, een knieblessure bij op. Dus ja, het is even afwachten, maar uh, het is een, uh, het, uh, toch nog een beetje een nederlaag voor Twente in dit uh, mooie weekend. Ja, vervelend. Ook voor uh, Oranje Daar hebben we het straks nog over. Eerst even Ajax. Uh, je was zelf bij die nederlaag uh, tegen ADO. Wat ging er nou mis bij Ajax? Wat ontbrak eraan? Het, uh, het geven van de juiste eindpaas. Het uh, benutten van de geringe mogelijkheden die werden gecreëerd. En uiteindelijk, als je het hebt over het creëren van mogelijkheden... uiteindelijk lukte dat Ajax niet. Ajax had een overwicht. Ajax had ontzettend veel balbezit, Bleef ook echt in combinatiespel wel zoeken naar de opening. De opening werd niet gevonden. En dat zag je, dat, dat Ajax wat moedeloos werd ook in de tweede helft. Want men ging veel meer van afstand schieten. Ja, en de aanvallers werden, werden eigenlijk nauwelijks, uh, nauwelijks instelling gebracht. Ja, in het begin van de wedstrijd. Maar omdat met name Svitanic verzuimde... Om een opgelegde kans te benutten. Ja, kon Ajax eigenlijk in, of het ADO eigenlijk in de wedstrijd groeien. En in de ja. tweede helft stond ze echt onder druk. En pas na de 1-1 werd het weer een wedstrijd die wat op en neer ging. Ja, je kan je hardop vragen of uh, Ajax nogal uh, aanvallers heeft. Nou ja, ze, vielen, ze vallen in ieder geval niet op. Ze, vielen, ze vielen, nou ja, Swietenich deed het vandaag zeker niet goed. Dat is natuurlijk iemand die hebben ze in de schoot geworpen gekregen. Stond al onder contract, heeft het in Mexico wel aardig gedaan, maar heeft bij Ajax eigenlijk niets te zoeken. Hmm. Dus daar, ja, daar moet men afscheid van nemen. Maar ja, hij is er. <tie> um, Castillon viel nu in, 19-jarige jongen, onervaren, groot ook met name. Wel sterk, maar of dat nou de spits is die Ajax over een dood Maar missen punt, ze niet gewoon nu. Ja, die naam was je natuurlijk naar aan het zoeken. Ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen, kijk. In, in, in, in statuur wel. Het is een topscorer. En wat Ayers nodig had, was vandaag iemand die een doelpunt kan maken. Dat kan El Hamdoui. Alleen daar hangen natuurlijk uh, weer wat andere nadelen aan. Maar misschien had hij vandaag uit het niets iets kunnen fabriceren. Ja, dan moet je zeggen, ja, Ajax mist El Hamdoui misschien wel. Maar hoe je het ook wint of keert, het was een, uh, een geweldig pakkend duel. Vooral in de laatste twintig minuten gebeurde er heel veel. Laten we even luisteren naar een uh, compilatie van het verslag van Frank Snoeks... en de reacties van Lex Immers, John van der Brom, Jeroen Verhoeven... En Frank de Boer. Ajax-verdediging stelt zich op op één lijn. Vroeg zal die bal achter, die verdediger zullen laten vallen. Daar is Immers. Uiteindelijk uh, ja, scoor ik dan de twee heen. Ik uh, ja, dacht eigenlijk dat de winnen wel zou zijn. Maar. En Verhoeven... Is kansloos. De bal gaat onder hem door. Ja, ik, bij mij is het altijd: ik, uh, elk tegendoepunt uh, vind ik dat we wat uh, als team hebben kunnen doen. En onder het team val ik ook, dus we hebben, hadden altijd wat kunnen doen. Van der Brom had er misschien niet op gerekend in deze fase: op een voorsprong. We scoren zelf uit de standaard situaties, vooropgesteld. Maar we krijgen ook twee goals tegen uit de standaard situaties. En die gaat erin: de goal die je telt voor Eriks. Ja, dan krijg je weer een domper. Dat je de 2-2 om je oren krijgt van Eriksen. Ja. Eriksen. Betovert die bal zodanig dat Coutinho er maar naar kan kijken. Een kleine, ja, een kleine jongen eigenlijk op het veld die bal in mag koppen bij tweede paal. Ja, daar wil je helemaal, helemaal stapelgek van. 86e minuut. De gebruikelijke aangever van ADO wordt ingezet voor deze corner, Verhoek. En Verhoeven met een onwaarschijnlijke redding op de kopbal van heel dichtbij van Koem. Ja, ja ik uh, kreeg het een goede handen tegen en uh, ja, En daarop uh, scoort ADO uh, de winnende. Veel tijd krijgt hij daar niet, Verhoeven, om met een antwoord te komen. En het antwoord is uh, meer dan goed. Nou, de eerste keer is al een, een waarschuwing volgens mij, die Jeroen Verhoeven de uit haalt. Daarna als je dan weer een, een duel verliest en, en het besef niet hebt waar het om uiteindelijk gaat. Ook nu, de corner getrapt natuurlijk door Verhoek. Vrije kans voor de Rijk, nog eentje en goal! Daar wordt uh, Jeroen Verhoeven toch wel heel erg alleen gelaten door zijn verdedigers. Ja, dat mag niet gebeuren, maar het gebeurt toch. Het uh, ja, tweede schot uh, werd al fantastisch. Ajax wil helemaal geen resultaat halen hier, zo lijkt het wel. Met uh, een glijfspel had je nog eventueel kansen gehad. Maar nu uh, is dat uh, hoop vervlogen. Ja, nee, ja, als mensen tegen mij roepen, ja, ik kan er wel op lachen. Het is uh, vermakelijk. En dan probeer je door een goede redding in een goede wedstrijd... probeer je dan uh, ja, een tegendeel te bewijzen. Het is jammer dat we uh, niet hebben kunnen winnen. En daar is ook nu het fluitsignaal van Björn Kuipers dat het al bevestigt. Den Haag voor het eerst in de geschiedenis wint in één seizoen Twee keer van Ajax. Ja, Frank de Boer werd er helemaal gek van, Roland van der Geer. Hoe is het mogelijk dat de organisatie zo slecht is bij standaard situaties? Ja, dat, dat is onbegrijpelijk. Omdat je uh, een heleboel dingen niet kunt voorbereiden. Maar juist die standaard situaties wel. Hè. Je ziet die trainers altijd met die boeken staan. Als er een wissel in komt, wordt ook elke standaard situatie nog even doorgenomen. Ja, Ajax liet dat buitengewoon lelijk af. Heet Adel overigens ook. Dat, dat gaf van de Brom aan. Dat was de wedstrijd van de standaard situaties. En juist het onderdeel waar je zo goed op kan trainen. En daar lieten beide ploegen het eigenlijk hopeloos liggen. Met uiteindelijk toch nog Ado als, uh, als winnaar. Maar ja, ik zou ik niet weten wat je eraan kan doen. Iedereen moet oh. zich aan zijn afspraak houden. En, maar ik vind wel, als je kijkt naar de manier waarop Van der Wiel het duel met de Rijk aangaat. Met zijn kont eigenlijk het duel indraait. Ja, dat is niet verdedigen. Dat is niet zoals we die vertegen... eerste goal bedoel Nee, maar die laatste van oh, oh, de Rijk. Oh, oh die. Nou, Oké. Okay, ja. ja, dat, dat is <coughs> toch. Bij die eerste goal is het natuurlijk een parodie op verdedigen. Ik ja, bedoel, dan moet je precies, die bal wegwerken. Ja. Ja. Ja. En dan, uh, dan moet je hem niet terug je strafstopgebied inspelen. Dat kan Tamata doen bij PSV tegen Glasgow Rangers, omdat hij nieuw is. Maar dat kan een in de internationals van de wiel niet doen. Dat mag je me mag je echt op vooroordelen. Nou, Jeroen Verhoeven, die hebben we net gehoord. Uh, hij deed niet eens zo heel slecht, uh, la, Laat we eerlijk wezen. Nee, hij uh, deed gewoon goed. Ja. Hij deed het gewoon uh, goed. Het, het, het, het is heel jammer dat deze jongen dat een beetje aan zich heeft Clay, van. Is die kritiek onterecht? Uh, ja, het is gewoon een goede keeper. Alleen... alleen um, uh, Maarten Stekelenburg is van internationale klasse. Dit is gewoon een eredivisiekeeper. En niet zeuren over dat lichaam. Want Gabor Babels met zijn afgetrainde lichaam... ging ook wel eens onder een bal door. En zo zijn er tal van keepers die wel eens een mispeer hebben. We hebben van de week Julio Cesar zien, zien, zien blunderen werkelijk. Heeft niemand het over het feit... Hè? Uh, dat is gewoon een slanke keeper. Dus niet zeuren over het lichaam van Jeroen Verhoeven. Dit is gewoon een hele goede keeper. En die, uh, en, en, ja, die heeft zijn plekje bij Ayers verdiend. Alleen hij is niet zo goed als Maarten Stekelburg. Mm. Daar moet je eerlijk mm. in zijn. Maar missen ze Stekelenburg? Nou, ze missen meer denk ik dan El Handoui in plaats van dat ze Stekelenburg uh, missen. Ik bedoel wat kan Verhoeven hier aan doen? Alleen bij de tweede goal van ADO, die gaat onder hem door. Dan zou je zeggen, nou, dat had wat gekund. Maar ja, dat had ook met Maarten Stekenburg had dat kunnen gebeuren. Dus ja. nee, ik vind dat je Verhoeven in deze wedstrijd... zeker niets kan verwijten. Hij pakte nog een paar prima ballen in de eerste helft... en die net door Frank werd besproken in de tweede helft... die van Koem van dichtbij was ook, was ook prima. Ja, maar goed, Frank de Boer maakte nog wel even de opmerking... in de persconferentie dat hij wel op dat Vermeer wil. Ja, ja, dat deed hij vrijdag. Dat vind ik echt, vind ik, vind ik echt waardeloos. Dan zeggen ja, we hopen dat hij snel weer aansluit. Je moet wel met deze man weg ja. ik vind het een beetje een uh, ja. Ik vind het uh, erg uh, mentaal niet goed, maar goed. Na ADO, want het is uh, meer dan 30 jaar geleden dat ADO voor het laatst een thuisduel met Ajax won. Uh, Lex Schoenmaker maakte toen zij deel uit van het elftal. Wat is goed goedenavond. Goedenavond, 4 10 1980 4 oktober 1980. Weet u nog, ja, dat weet ik nog wel. Dat was uh, thuis tegen Ajax 4-3. Ja, de laatste keer dat het thuis werd gewonnen van Ajax. Ja, dat is lange tijd geleden. Maar we hebben natuurlijk uh, in de jaren daarna niet zo gek veel meer tegen Ajax gespeeld. Hè. We zijn uh, in uh, 81 uh, of 82 gedegradeerd en daarna uh, is Ado weer uh, langzaam teruggekrabbeld. En, uh, we hebben natuurlijk lang in de Eerste Divisie gespeeld. Ja. En nu, ja, sinds uh, weer een paar jaar in de eredivisie Divisie en uh, terecht natuurlijk. Ik heb vanmiddag eens een samenvatting van die wedstrijd teruggekeken van toen... En in mijn beeld waren dat altijd enorme uh, gevechten tussen ADO en Ajax toen al. Maar daar viel reuze mee, hè? Ja, dat viel wel mee. Kijk, wij waren, uh, wel, uh, die, die avond waren we ook gelijkwaardig aan, uh, aan Ajax. En, uh, en ik vind uh, van, vanmiddag was Ajax uh, uh, ja, niet beter. En uh, ADO heeft uh, wel uh, verdiend gewonnen. Ja. Is er een vergelijking te trekken met het ADO van toen en nu? Qua, nee, qua, qua nee, nee, spel, nee, qua dat, sterkte? Nee, dat mag ook niet. Want ik bedoel, uh, het enige wat wel uh, hetzelfde is... dat we ook uh, in kleur speelden. Dat was wel leuk. Je kan daar uh, heel leuk uh, naar terugkijken. En dat, en dat doen de spelers dadelijk ook als ze deze wedstrijd weer zien. Hm. Die toen de wedstrijd gespeeld hebben... die kijken er ook weer met veel genoegen naar. Ja. valt me wel op dat u dan toch een detail kan onthouden... dat die samenvatting in kleur was. Wanneer heeft u hem voor het laatst gezien dan? Nou, ik heb hem toevallig een klein stukje van uh, TV West uh, mogen aanschouwen. Dus uh, die hadden hem opgezocht. En vandaar wist het ik ja. <laughs> Wat is u bijgebleven van uh, de wedstrijd van vanmiddag, het meest opvallende? Ja, het meest opvallende was natuurlijk dat, uh, dat Ajax uh, uh, twee keer op achterstand kwam. En uh, ja, dan toch terugkwam. Maar uh, ja, wat mij bijgebleven is natuurlijk uh, de winnende goal. Uh, het werd toch een beetje... Ja, rommelig uh, verdedigd, vond ik, uh, door Ajax. Ik bedoel, als je, als je de donderdag uh, uh, daarvoor ook al um, een paar koos om je ogen gehad hebt, ja, dat vind je, dan moet je al letten zijn. Uh, een club als Ajax, absolute top. Ja, die, die mogen dat uh, op zo'n manier niet weggeven, vind ik. Maar wees eens eerlijk, ADO speelde vanmiddag niet goed, hè? Nee, het was, het was niet de beste wedstrijd. Maar goed, uh, ook uh, wat mindere wedstrijden, als je die kan winnen, ja, dat is natuurlijk waanzinnig uh, mooi. Mm. Uh, natuurlijk uh, had iedereen bij uh, vlagen een uh, fantastische wedstrijd uh, willen zien. Maar uh, als je hoorde op de, op de, op de gangen, op de tribunes, dan uh, was iedereen dik en dik tevreden. Want ja, uh, dat chauvinisme, dat overheerst natuurlijk. Je wint van Ajax, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Mm. U kent de, de, de club heel erg goed, ook van binnen. U bent nog steeds adviseur van de club. Is ADO klaar voor Europa? Ja, de club is uh, er klaar voor. Of het elftal er klaar voor is, dat moet je maar wachten. Ik bedoel, uh, er is een hele nieuwe uh, dimensie natuurlijk als je Europa ingaat. gaat. Er worden toch uh, andere dingen gevraagd van een elftal. En ja, Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ver dat elftal uh, kan uh, opstomen in Europa. Uh, in Europa, ik bedoel, uh, je kan uh, makkelijke tegenstanders loten, maar je kan ook hele moeilijke tegenstanders loten, waarbij je, waarbij je de eerste ronde al eruit gaat. Dus ja. je moet er wel een beetje relativeren. Het zal een fantastisch uh, moment zijn dat hadden weer uh, Europa ingaat, maar uh, ja, ik vind het uh, belangrijk dat uh, de eerstkomende komende jaren hadden zo uh, mee blijft draaien. En uh, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dan, dan, dan kijk ik met heel veel plezier terug op, uh, op alle werkzaamheden die ik gedaan heb hadden het zijn mooie tijden, hè? Ja, het zijn mooie tijden nou, en die moeten zo uh, voorlopig nog even door blijven gaan. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, maar een mooi man, hè? Ja, mooie ja idee, mooi. Nee. Man. Ja. Uh, goed, Ajax verliest. Uh, als je dat, uh, het spel van Ajax vergelijkt met het spel van uh, uh, PSV en Twente... die toch relatief makkelijk uh, winnen. Wat voor conclusie moeten we dan trekken? Ah, ja, ik vond met name PSV uh, toch wel erg sterk spelen. Uiteindelijk uh, wint men niet heel dik, omdat het score lastig blijft. Het gaf weinig weg ook. Het gaf, het gaf niets weg. En Michel Vorm speelde een heldere rol bij, uh, bij Utrecht. Maar je moet de conclusie trekken dat uh, deze ploegen als ze niet al te veel last houden van hun internationale inspanningen... het ja. uiteindelijk gaan, uh, gaan, gaan, gaan uitzoeken wie er kampioen gaat worden... en over twee weken staan ze tegenover elkaar. Het is alleen wel zo... En daar moet Ajax zich ook een beetje aan vasthouden. Dit is een rare competitie. Er worden steeds op de gekste momenten punten verloren. En ik denk dat PSV en Twente ook nog wel tegen een klapje aan gaan lopen. En kijk eens naar het programma dan. En als Ajax er dan... Uh, uh, ja, kan Ajax er gewoon weer bij kruipen. Ja, als je kijkt, dat ze spelen dus tegen elkaar. PSV gaat nog uit naar Heracles, kunstgras. Uh, Feyenoord, dat is ook altijd een beladen wedstrijd. Ja, er staat wedstrijd. nog een rekening en, open, en volgens en mij. Hè? Precies. En heeft thuis het? nog herenveen vitesse Ja, en Dan heeft Twente een relatief... Nou, thuis PSV dan Roda Willem II. Dat zijn wat gemakkelijkere tegenstanders. Maar ook bijvoorbeeld nog naar ADO. Hè? En nog uitspelen bij Ajax op de laatste, laatste dag van de competitie. Ja. Dus ja, je kunt het een beetje tegen elkaar, tegen elkaar wegstrepen. Het is niet, uh, niet buitengewoon eenvoudig wat beide ploegen voor hun, uh, voor hun kiezen krijgen. Ja, ik denk dat ADO uit voorlaatste wedstrijd iets anders is dan nu. Want het kan best zijn dat dan de boel al beslist is natuurlijk. Nou ja, ADO gaat misschien nog wel voor die playoffplek. En uh, dan moet ADO misschien nog wel vol aan de bak. Ik ja. denk dat daar ook nog wel spanning op blijft zitten... Net zoals eigenlijk na die 0-0 bij Willem 2 VVV... er ook nog iets van spanning blijft met dat gat van vijf punten. Van ja. Wie gaat er nou rechtstreeks degraderen en wie niet? Het is, een, het is een aangename competitie. Nou, PSV, zoals je al zei, weinig moeite met Utrecht. De ploeg van Tom Du had nergens recht op. ze gaf de Utrecht trainer zelf toe. Nou, omdat PSV vandaag beter was. Met de eerste tien minuten van de eerste zelf hebben we redelijk tot goed meegevoetbald. En daarna ben je gewoon de onderliggende partij. En dan kan ik hier een heel mooi eh, betoog gaan houden... en allerlei excuses gaan lopen zoeken. Maar PSV wint hier terecht. En ik denk nog aan de lage kant. Ja, dat is wel eerlijk, toch? Ja, nou, zo, zo moet je ook zijn. Ik bedoel, als je dit hebt gezien en je hebt het zo geconstateerd... moet je het ook zeggen, ja. doen helaas niet alle trainers. Goed, de complimenten gingen dus naar PSV. Trainer Fred Rutte deelde ze weer uit aan de keeper van Utrecht, Michel Vorm. Er stond een geweldige keeper op goal bij, uh, bij Utrecht. Dus uh, dat is goed voor Nederlands voetbal, hè. En, uh, ik moet zeggen, hij houdt in de eerste helft ook die bal van, uh, van Ommen Bakal. Dat was een geweldige redding. Ja. Daarna krijgen wij nog, wat, uh, nog veel meer mogelijkheden en die pakt hij ook uitstekend. Ja, uh, goed voor het Nederlandse voetbal, zegt uh, Rutten ook. En uh, ook voor het Nederlands elftal. Nou, wat een mooie brug heeft hij daarbij uh, geslagen. Uh, Nederlands elftal voor hem gaat uh, vanwege de afwezigheid van uh, Stekelenburg uh, spelen tegen Oranje. Ja. En hij doet dat met, met een, Oranje uh, tegen Hongarije. Ja, goede Hoop correctie. Ja. Hele goede correctie. Hij <laughs> uh, uh, gaat in ieder geval met een goed gevoel naar Oranje toe. Ja, het is altijd uh, lekker om gewoon uh, goed, goed bij Utrecht af te sluiten als je een Interland uh, week hebt. Of tien dagen. Hè. En uh, het verschil is deze keer dan dat je zelf gaat spelen. Ja, ik denk dat het uh, voor mezelf gewoon een goed gevoel geeft dat je zo'n wedstrijd goed afsluit. En uh, dat je dat goede gevoel gewoon meeneemt naar Oranje. Nou, er verandert nog iets. Geen Stekelenburg, vorm eerste keeper. Hoe voelt dat? Ja, hoe voelt dat? Uh, in, ja, in principe, uh, kijk, de afgelopen twee jaar zit je toch bij de selectie. Dus je gaat er niet echt heel anders in dan normaal. Alleen, uh, ja, je weet wel, uh, je houdt toch in je achterhoofd van, oké, okay, uh, vrijdag uh, moet je, Stij onder de lat. Alleen, uh, ik zou denk ik niet, ik ga denk ik niet anders doen uh, wat ik normaal doe. Dus uh, uiteindelijk uh, blijft het hetzelfde. Alleen, uh, ja, je speelt nu. Dus dat is het grootste verschil. En dat is wel heel speciaal. Ja, dat sowieso. Kijk, ik heb in totaal nu vijf Interlands gespeeld... waarvan één WK-kwalificatie dan. En ja, nu gaat het weer om het Egi en ja, ik heb er zin in. Je hebt Doetjak aan het werk gezien. Die ga je de komende twee wedstrijden ook tegenkomen. En als hij speelt zoals vandaag, dan komt het wel goed, denk ik. Ja, nee, ja, ik denk dat dat is een van de pluspuntjes van ons, deze wedstrijd... dat je we hem eigenlijk nauwelijks hebt gezien... Ja, ik denk dat dat ook wel een van de gevaarlijkste spelers is, is van Hongarije. En uh, ja, het voordeel voor ons uh, bij het Nederlands zelf is denk ik, dat, dat we hem goed kennen. En uh, dat Gregory ook uh, vaak tegen mee heeft gespeeld. Dus uh, als we hem uitschakelen dat scheelt dan hoop in ieder geval. Wat verwacht je van deze twee wedstrijden die gaan komen? Zes punten. Hopla. Ja, nee, <laughs> Hartstikke eerlijk. Ik moet vanjaard geen maken. Joh. Nee, tegen Jeroen <laughs> Schueter. <laughs> Aan zelfvertrouwen geen gebrek. Um, even over uh, Theo Jans en Arjan Robben. Die zijn er dus niet bij. Zijn er nog meer onzeker? Ja, klaas Huntelaar, Huntelaar gaat ook nog de knie laten zien. Die heeft aan de kant gestaan met Schalke het afgelopen weekend. Van Nistelrooy zit eventueel op het vinkertouw... om als vervanger te worden opgeroepen. Mm. Als de knie van Huntelaar de dubbele ontmoeting met Hongarije... dus niet, uh, niet doorstaat. En um, ja, je zou kunnen denken, Germain Lens is afgevallen... nu Arjen Robben dus uit de selectie is... Uh, zou je kunnen zeggen, misschien voor Theo Jansen... dat hij geen vervanger oproept... maar dat misschien Germain Lens wel weer bij de selectie komt... als vervanger van Robben. Maar de mededelingen daarover... Waarschijnlijk pas morgen. Ja, vanavond dus in ieder geval. Nee, of, uh, nee zoals niet. we dat nu hebben begrepen niet. Maar ja, misschien dat we uh, van Marwijk dadelijk denkt: ach, waarom niet? Ja. Huh? En dan melden wij het alsnog. Precies. Uh, we gaan naar uh, je top 5, hè? Ja, laten we er nog even vijf op rijtje zetten. Tot slot. Genant. Vond ik het gedrag van Bas Dost. Ik was gisteren bij Heracles Heerenveen. Um, je kunt best eens teleurgesteld zijn over je eigen prestatie of over je ploeggenoten. Maar Bas Dost zit al weken niet lekker in zijn vel. En uit dat, ja, je, je zou zeggen, stuur een psychiater op die jongen af. Want het is niet gezond hoe deze jongen zich gedraagt. En in welk, ja, welke kokon die zich inmiddels bevindt. Ik heb daar gisteren ademloos naar zitten kijken. Op het veld, maar ook buiten het veld. Ja, we hebben even met zijn zaakwaarnemer gebeld. Die zegt dat het te maken heeft dat hij van zijn oude club verloor. Nou, ik zag het hem die week tevoren ook doen en die week daarvoor ook. Dus He ik denk dat een heleboel dat het, oude clubs. Uh, ik denk dat hij uh, ja, een heleboel oud zeer zit. Ik denk dat hij gewoon eens even lekker moet met iemand moet gaan praten. Een beetje moet kroelen, denk ik. Het doelpunt. Het is altijd moeilijk, want uh, die van Hadouier was ook heel mooi. Maar ik vind het altijd mooi als verdedigers opkomen ala la Frans Beckenbauer... en dan met een paar prachtige passeerbewegingen uh, ruimte voor zichzelf creëren... en van ver binnenschieten. Andreas Krankwist, die we ook nog wel eens negatief noemen... deed dat gisteren namens FC Groningen in de wedstrijd tegen NAK. En dat vond ik zeer het vermelde waard. Opvallend. Uh, voor het eerst namelijk een bijzondere treffer. Uh, voor Oranje International, dat was hij dan tot vandaag. Uh, Theo Jansen, voor het eerst in zijn loopbaan... heeft hij namelijk uit een penalty gescoord. In 2001 uh, mocht hij dat voor het eerst doen namens Vitesse tegen NAC. Toen miste hij. Hij heeft daarna nooit meer een penalty genomen. Tot vandaag. En hij heeft hem uh, binnengeschoten. Dat vond ik een uh, opvallend feitje ja. uit het uh, voetbalweekend 28. Nogal. Het stadion. Ja, we hebben het net al even gehoord. Het werd steeds harder en het werd steeds luider... en er gingen steeds meer mensen meedoen met het... Uh, oh, pizza! Op het moment dat Jeroen Verhoeven een bal uitschoot namens Ajax... dan heb ik net al een hele lofzang op Verhoeven losgelaten... en heb ik het altijd wel een beetje met corpulente mensen. Dat heeft met mijn eigen bouw te maken. Ik was vroeger ook een fan van Horst Roebesch, ja, ja, ja, ja, ik zeg dat. Het. Maar uh, ja, hij gaat er zelf leuk op in. En uh, ja, ik moet zeggen, ik zat uh, naast, naast een aantal collega's natuurlijk in het stadion. Wij moesten er eigenlijk wel om lachen. Het is te simpel om het, uh, om het af te keuren. Dus... dus Vandaar eigenlijk uh, Maar dan gaat het verhaal dat er 15 pizza's bij hem zijn bezorgd. Klopt dat verhaal? Of moeten we gewoon maar net doen alsof het klopt? Uh, soms zijn dingen zo leuk, Robert, die moet je niet checken. Beetje dom. Ja, dat vond ik eigenlijk die goal van Diego waar Die 3-0 tegen Roda. Hij, uh, ja, er is een aanval van Roda over de rechterkant... en hij loopt echt mee als een aanvaller. Hij maakt hem echt schitterend af. Alleen die Mulder zat wel weer bij hem in de bus na afloop... dus het was een eigen doelpunt. Maar ja, de manier waarop hij hem afmaakte... Ik denk, die was helemaal in de war. Die was echt gewoon helemaal in de war. Ja. Nou, dat was het eigenlijk. Vond ik een beetje dom. Oké. Okay. Ja. Je hey, zit me aan te kijken alsof ik nee, er nog veel meer heb. Allemaal Nou, alleen prettige zondagavond. En wens ik jou ook. Ja, dat zat erin. Do little en uh, Skinny Jeans, het is 6 over half elf. We gaan het over de MotoGP hebben, want uh, de openingsrace is geweest. Gewonnen door Casey Stoner. Uh, Hans van Loosenoord, goedenavond. goedenavond. De nieuwe wereldkampioen is al bekend? Nou, wel een van de voornaamste kanshebbers. Uh, Stoner is natuurlijk uh, al een keer eerder kampioen geweest... en uh, heeft ook wel eens een seizoen verloren omdat hij uh, fysiek niet goed was... Uh, nu is hij fysiek heel sterk en bovendien beschikt hij over de snelste motor... want uh, dat is wel duidelijk geworden vandaag in Qatar... ook al tijdens de afgelopen testdagen in de winter. Uh, de combinatie Stoner-Honda is absoluut favoriet. Ja, maar de manier waarop ook... Uh, hij bepaalt gewoon zelf wanneer hij gas geeft en wanneer hij wegrijdt van de rest. Ja, hij heeft het heel netjes gedaan. Uh, de grootste concurrentie kwam uit, uh, uit eigen huis van Dani Pedrosa. En Stoner heeft ongeveer de helft van de wedstrijd gebruikt... om de kat uit de boom te kijken waar Pedrosa eventueel sneller was. En op een gegeven moment, hij had toch iets... Uh, Iets nog achter de hand hè. toen hij ging er langs erop en erover en pakte twee drie seconden voorsprong en uh, die heeft hij tot de finish op uitstekende wijze verdedigd. Ja, dus de grote klasse komt weer bovendrijven. Ja, en, die komt uh, zeker boven bovendrijven, maar ik vond toch ook dat met name wereldkampioen en titelverdediger, dus Jorge Lorenzo, een fantastische wedstrijd heeft gereden. Want uh, zijn Yamaha komt duidelijk wat acceleratie tekort ten opzichte van die snelle Honda's. Want er reden er vier mee bij de eerste vijf, uh, allemaal fabrieks Honda's en uh, ja, de manier waarop Lorenzo. Uh, zijn huid verkocht, vond ik fantastisch. Hij heeft echt risico genomen, hij heeft alles gegeven... en laten zien van, ja, ik ben de wereldkampioen... ik kan misschien deze race niet winnen... maar als er iemand ook maar een klein foutje maakt... dan sta ik klaar om het meteen af te straffen. De ja. zevenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi werd uh, zevende. Op een nieuwe motor. De, de, Ducati, lag het nou daaraan dat hij zevende werd... of was er een andere reden voor uh, aan te voeren? de ja, twee redenen de eigenlijk wel heel erg goed. Uh, met, met ja, het zeker. Er ja, nou, zijn twee redenen. Ten eerste is Rossi nog steeds enigszins geblesseerd. Hij is geopereerd aan zijn schouder in uh, november vorig jaar na de na die valpartij. Na, ja, na die valpartij <coughs> toen in, in Italië bleek na de hand dat er nog veel meer beschadigd was aan zijn lichaam dan waar ze aanvankelijk rekening mee hadden gehouden. Hij is geopereerd, er staat zes maanden herstel voor. En uh, hij zou eigenlijk uh, normaal gesproken, hij zegt, ik ga er toch, omdat ik een fitte sportsman ben, kan ik dat iets terugbrengen in tijd. Maar dan wordt het toch mij voordat ik me echt 100% kan geven. Nou, laat hem dat eens een halve seconde per ronde kosten. Dat zei hij zelf ook al. En daarnaast het feit dat hij die Ducati dan niet helemaal goed aan het sturen heeft gekregen. Want ja, je moet hem goed kunnen afstellen. En dat kun je alleen als je helemaal fit bent. En ja, toch is wel gebleken met die zevende plek dat Rossi dus ook de beste Ducati-rijder was van het veld. Dus hij heeft heel wat in zijn mars. En als hij weer fit is en heeft die motor afgesteld zoals hij zelf wil. Ja, dan gaat hij gewoon weer voor podiumplekken en voor overwinningen meedoen. Ja, je, je zegt het dus helemaal beredeneerd van het, het scheelt een halve seconde. Als je dat nu doorrekent, zou hij dan uh, een plek gewonnen hebben? Of uh, wie weet, in de, uh, gekomen, fit, hij, uh, in de buurt van het podium terecht gekomen? Dan was hij in de buurt van het podium terecht gekomen. Als je dat zo omrekent, 22 keer een halve seconde, dan had hij 11 seconden verder naar voren gezeten. Hij heeft zelf ook gezegd: het scheelt me ongeveer een halve seconde per ronde. Hmm. Plus het feit dat hij dan die Ducati nog wat beter had kunnen afstellen. Waardoor hij nog meer winst boekt. Ja, dan gaat hij gewoon voor de overwinning. Ja, dus we moeten hem nog niet uitvlakken, dat is wel duidelijk. Uh, je moet het niet uitvlakken voor Grand Prix-overwinningen later dit jaar. Maar uh, de vraag is natuurlijk... hoe ver is zijn puntenachterstand op dat moment dat hij echt helemaal fit is... opgelopen ten, ten, ten opzichte van Casey Stoner, Lorenzo en Dani Pedrosa. Ja. Uh, Jasper Iwama nog even in de 125cc, Nederlandse deelnemer. Hoe ging het? Ja, heel knap hoor. Hij had als 21ste getraind. Heeft de helft van de voorbereiding dit seizoen moeten missen... vanwege problemen met het team. Uh, wat niet doorging, de deal met Ari Molena. Daarna een ander team zoeken in Italië... waar hij vorig jaar ook voor gereden heeft... De de eerste testsessie volledig gemist. De tweede moest hij met een geleende motor op een half natte baan rijden. Dus uh, ja, hij komt twee, driehonderd kilometer, testkilometers tekort. Moet dan aan die wedstrijd beginnen. Ja, en die wedstrijd was eigenlijk nog een soort training voor hem. Ja. En als je dan bedenkt dat hij vorig jaar veertiende werd in Qatar en nu twaalfde... Een prachtige inhaalrace van de 21ste naar de 12 e plek. En maar één jongen die voor hem is uitgevallen. Dan heeft Iwema een uitstekende prestatie neergezet aan het begin van het seizoen. Ja. Qatar was uh, om meerdere redenen bijzonder. Uh, ja, een race in het donker. was indrukwekkend om te zien. Uh, maar natuurlijk ook, uh, de motorsport bestaat misschien wel voor 90% uit uh, Japanners of Japanse producten. Is er nog stilgestaan bij de ramp? Ja, toch? Mag ik ja, dat hebben ze gedaan, hoor. Uh, op verschillende manieren. Er is een minuut stilte in acht genomen... voordat de wedstrijd van start ging. En daarna zijn ook een paar mensen met Japanse vlaggen... op het podium gekomen... Uh, om uh, ja, toch een blijk van medeleven... richting Japan te sturen. Want die beelden gaan natuurlijk... de hele wereld over. Uh, ja, het, het grootste deel van het Rennerskwartier... bestaat uit, uit uh, Japanse producten. De, de motoren, maar niet alleen de motoren... ook de banden. Bridgestone en Dunlop zijn allebei... Uh, Engels, weliswaar Engelse namen, maar zijn Japanse producten. En... Uh, ja, het heeft er toch behoorlijk ingehakt, ook bij relaties in het en, uh, ja, je hoort, je hoort toch ook wel mensen zeggen van... het kan nog wel eens wat problemen gaan opleveren met de onderdelenvoorziening. Want sommige raceafdelingen zijn ook gevestigd op een kilometer of 200... van uh, waar die atoomcentrales staan, zijn uh -huh. ook beschadigd geraakt daar. En uh, ja, dat kan later in het seizoen kan het nog wel eens uh, lastig gaan worden. Wanneer is de volgende wedstrijd? Over 14 dagen GRS in Spanje, de eerste in Europa. Hele mooie wedstrijd worden... Toch 200.000 mensen verwacht over drie dagen. Kijk aan, horen we jou ook weer. Dankjewel. Hans Verlozen, -Root. sport kort. Bij Wereldbekerwedstrijden in Parijs heeft de Epke Zonderland goud en brons veroverd. Het goud pakte niet op de rekstok. Met in zijn oefening. Een nieuw vluchtelement. Uh, uh, op de brug was hij uh, goed genoeg voor het brons. De Nederlandse biljarters Dick Jaspers en Raymond Burgman... zijn er niet in geslaagd de finale van het WK van landen teams te bereiken. In de halve finale werd van België verloren. De Belgen gingen op hun beurt. Weer ten onder in de finale. Turkije prologeerde de wereldtitel. En tennister Caroline Wozniacki heeft het toernooi van Indian Wells gewonnen. In de finale was ze een 3-6 sterk van Marion Bartoli. Voor Wozniacki was het haar 14e WTA-titel alweer. En atleet Imana Marga uit Ethiopië is wereldkampioen geworden op de cross... Na 12 kilometer rennen lukte het hem om vier Keniaanse atleten achter zich te houden. Bij de vrouwen ging de titel wel naar Kenia. Vivian Keriots kwam na 8 kilometer als eerste over de streep. Voor haar landgenote Masai, die voor de derde keer op rij tweede werd. De Amerikaanse Shalane Flanagan werd verrassend derde. Don voor het kuchje. Ze ben ik kwalijk. De kou slaat een beetje toe, denk ik. I got you, babe. UB40 en uh, Chrissy Hind. Het is uh, kwart voor elf. We gaan... Uh over wielrennen praten, want het seizoen is nu echt begonnen. Nou ja, gisteren dus eigenlijk. De eerste grote wielerklassieker van het jaar werd verreden. Milan Sanremo, La Primavera. Bijna 300 kilometer fietsen. 300 kilometer fietsen. En meestal wordt die eendags koers dan beslist in een mastersprint. Heb je dat? Heb je 300 kilometer gefietst? Is er eigenlijk dus niks gebeurd? Vraag je dan af? Nou, dat was gisteren wel anders. Aard Vierhouten in de studio. Uh, het was boeiend van je niet gisteren, toch? Ja, verschrikkelijk boeiend. Er gebeurde echt ja, op 100 kilometer van de streep al uh, van alles. Wat normaal gesproken eigenlijk de de eerste aanloop is... dat de eerste afvallers een beetje aan de achterkant van het peloton eraf vallen. Was het nu echt uh, groepjes overal. En aan het einde van een afdaling van La Manie... een, een extra klim die ze hebben toegevoegd aan, uh, aan het hele parcours. Ja, daar gingen zoveel uh, renners onderuit... dat iedereen aan de, de voet van de, van de afdaling... Gewoon dacht van wat is hier gebeurd? En, ja. en je zag de veertig man uh, voorop zitten. Daar zat weer een groepje tussen, weer een groepje. Iedereen keek om zich heen: van uh, wat is dit? Uh, ploegleiders die niet wisten wat aan de hand was. Uh, ja, onze Nederlandse ploeg, uh, de Rabobank ploeg, die uh, ook met denk ik vier man op de grond lag. zag een veld onderuit. Ja, ook niet echt goed wist wat ze moesten oh. doen. Terlinië uh, en Lezer wachten op Freire. Op dat moment dat zij wachten is er helemaal geen raarbankrenner meer in de kopgroep van 40. Uh, ja, is dat verstandig, is dat niet verstandig? Moet je een kopman steunen ten alle tijden... of moet je dan uiteindelijk als, als Maarten Tjeling... of als een Tom Leeser blijven zitten in die kopgroep? Het zijn allemaal afwegingen die je in, een, in, ja, in tien seconden moet maken. van Wat doe ik? Rijd ik door? Rem ik? Stop ik? En uiteindelijk uh, ja, zijn ze gemaakt zoals ze gemaakt zijn. En is er 44 man voorop met één vakantie in de, ja, als we het over de Nederlandse ploeg hebben. Ja. Ik hoor mensen thuis nu denken, hadden ze die oortjes dan nou maar gehad? Dan was communiceren een stuk makkelijker geweest. Maar ja maar aan de andere kant, dan was de koers misschien ook niet zo mooi geweest als dat die nu was. Ja, het was natuurlijk heel erg spannend. en uh, Het is voor sommige ploegen een verloren dag geweest. Voor andere ploegen weer een hele duidelijke dag. Met, uh, met, met heel veel aanvallen, met heel veel kijken waar je rennen staat. En ook wel heel erg duidelijk dat een aantal kopmannen... zoals Cancelara, Gilbert, Potsato, Ballan... alle kopmannen van die soort ploegen die staan er allemaal, die doen er allemaal mee. Ja. Maar heel kort over die oortjes, want daar gaan we het niet de hele tijd over hebben. Maar is dit nu juist zo'n voorbeeld waarbij je het kan afleiden... dat het dus wel wenselijk is, ook gezien de veiligheid en al die valpartijen... dat je mensen kan waarschuwen? Nou ja, op het moment dat je weet dat, dat jij, als je voor in het peloton zit... en je rijdt rond plek 20-30, dan heb je geen notie van... dat op plek 100 mensen aan het vallen zijn. En, en, en dat komt steeds dichterbij, naar voren in, in de groep. Dus op het moment dat je dat wel hoort van je collega-wielrenners... dan heb je daar heel snel actie-reactie op, en dan hou je ook een klein beetje in de gaten... dat je in die bocht <laughs> overeind moet blijven. En ja. dat je dus dat, dat is ja, punt één eigenlijk, wat bovenaan staat dan. Ja. En het feit dat er uh, uh, 300 kilometer, zei ik net, moet uh, worden gefietst... een enorme afstand, is dat eigenlijk wel zinvol? Want het eerste stuk, dat doe je dan toch een beetje... Op een toeristische manier? Of, ja, uh, of nou ja, dat is wel eens gebeurd. Dat het daar al, uh, ik heb uh, in 1998 met Rolf Zeurens aan de kant gestaan. Dat was mijn kopman. Zoals dus Rolf ging plassen, ging Aard ook plassen. En als Rolf uh, ja, even een ander jekkie moest, ging ik een ander jekkie halen. Dus op een gegeven moment stonden we twee uh, netjes tegen de vangrail aan. Uh, <laughs> met nog een man of twintig, denk ik. En we keken zo eens voor, want het peloton werd heel lang, lang, lang, lang. En uiteindelijk hebben we daar uh, 80 kilometer over gedaan voordat we terugkwamen bij de, bij de, grote, de grote groep zeg maar voor ons. Die was in twee, drie, drie grupper, groepen ges, eigenlijk helemaal uit elkaar gesplitst. En na 125 kilometer kwam een peloton pas weer bij elkaar. En dus dan ga je weer verder op een normale voet als je ook gestart bent. Maar dan heb je 125 kilometer lang ben je bezig geweest met van alles nog wat. Dat kan dus ook gebeuren. Alleen ja. daar zie je niks ja. van. De televisie staat niet aan. Ja. Matthew Goss uh, was uh, uiteindelijk de winnaar. Terecht de winnaar, vind je? Ja, absoluut de rechte winnaar. Het een geweldige prijs niet overwinningen geboekt. Uh, staat heel erg goed als je met deze jongens over de klimmen, uh, zoals de heen komt, uh, de Poggio. Uh, en dan uiteindelijk, ja, in de sprint stond gewoon geen maat op. Hij was gewoon uh, de sterkste. En dat, de sterkste, ja. ja. Wel duidelijk. Um, uh, tot slot, uh, de, de Rabobank. Ze krijgen nu wat kritiek te verduren van als het, als het moet gebeuren, dan zijn ze er niet. Ze hadden een geweldig voorseizoen. Uh, wat is nu voor jou de waarheid? Ja, is gewoon pech. Pech en een verkeerde beslissing uiteindelijk van die twee jongens die blijven stilstaan. dan zat er nog er zitten met z'n achter in koers. En er kwamen er nog een paar achterop, die, die wel met Verre waren meegereden. Dus op dat moment had ik altijd besloten zeg maar, om in die eerste groep te blijven. En op een gegeven moment is het beter om. Uh, om, om in de groep te zitten, dan alleen maar te achtervolgen. Dus dat is een beslissing die je neemt en dat, ja, dat kun je niet terugdraaien. Ja, we hoeven ons geen zorgen te maken eigenlijk. Nee, uh, ja, het dat... grootste probleem is eigenlijk toch wel Langeveld. Sebastian Langeveld die, die is ontzettend goed bezig. Hij uh, heeft echt als voorbereiding ook terreno gereden. Moeilijke etappen, echt goed meedoen. 18e worden, uh, helemaal klaar eigenlijk voor de grote klassiekers. Vlaanderen hebben Robert. En die zit nu met een uh, behoorlijk dikke enkel thuis. En een knie die helemaal open ligt. Dus dat is eigenlijk het, uh, op dit moment binnen de Raambank denk ik wel het grootste probleem. Maar hij ging volgens mij woensdag in dwars de België, is dat geloof ik? Ja, woensdag is de eerste maar echte. Hij gaat wel rijden, volgens mij woensdag. Ja, ik, ik weet an, niet. Of heb je andere berichten? Heb je hem gesproken? Nou ja, om? hij heeft een pro probleem om met zijn voet in zijn schoen te komen. En dat, uh, zon, ja, dat is toch wel Ja, zeker. En als je dan daar ook over de keizer heen moet rijden, dan denk ik toch, uh, slaan we woensdag lekker over en gaan zaterdag starten. En de E3-prijs is uh, ja, een geweldige generale pretitie. Oh. Uh, voor Vlaanderen. Dus ik, ja, ik denk dat dat ook wel een beetje de volgorde gaat maar zijn. Maar dat voor... niet alleen, E3-prijs is ook een mooie generale voor de Oortjes. Want het conflict is echt nu. nu ja, we zouden het er eigenlijk niet meer over hebben. Maar, ja, <laughs> maar het zit er toch weer binnen. Blijft doorlopen. <coughs> nee, met die E3-prijs. Het mag eigenlijk niet. Maar ze gaan nu massaal met die Oortjes rijden. Wat, wat kan er gebeuren? Nou ja, het belangrijkste is dat alle ploegen achter elkaar blijven staan. Dat is nog nooit gebeurd. En Dat gaat waarschijnlijk zaterdag voor de eerste keer in de historie gebeuren. En dat, uh, dat zal wel een Unicum zijn. Maar ook wel een noodzakelijk Unicum. Maar denk je dat die gecanceld kan worden? Dat de, de UCI de commissaris gewoon weghaalt en zegt van nou, dan, eh, dan nou, wordt het geen wedstrijd. Er liggen behoorlijk wat belangen, financiële belangen op straat voor de organisatie, voor de wedstrijden, voor de, de renners, voor de ploegen. En uiteindelijk voor de UCI ook. Dus ik het zal een keer op moeten ja. houden gewoon. Ja, ja, oké. Okay. Nou, we wachten het af. Dankjewel. Ja. Uit Vierhouten. Buitenlands voetbal. Langs de lijn. Chelsea is in de Engelse Premier League gestegen naar de derde plek. Het ging in uh, de stand over Manchester City heen. En tegen die ploeg speelden het ook. 2-0 werd het voor Chelsea, de doelpunten van Luis en Ramirez. Bij City speelde Nigel de Jong de hele wedstrijd mee. Derek Kuit was voor een groot deel verantwoordelijk... voor de zegen van zijn Liverpool. Op bezoek bij Sunderland werd het 2-0. Kuit maakte uit een strafschop de 1-0. En gaf bij de 2-0 de assist op, inderdaad, Luis Suarez. De stand bovenin, United eerste, 63 uit 30 wedstrijden. Arsenal 58 uit 29, Chelsea 54 uit 29 en City heeft het 53 uit 30. De vijfde plaats Tottenham Hotspur met 49 punten uit 29 wedstrijden. Opvallend is de degradatiezone in Engeland. De nummer 13 Blackburn Rovers heeft slechts drie punten voorsprong. Op de nummer 20 de hekkensluiter en dat is Wigan Athletic. In Duitsland ging het vooral over de trainers. Bayer Leverkusen speelde tegen Schalke. Bij Leverkusen vertrekt trainer Joep Heinkes aan het einde van het seizoen... om trainer van Bayern München te worden. En bij Schalke wordt de trainer afgelopen week al ontslagen. Felix Magget, die mocht zijn spullen pakken. Dat resulteerde niet in een schok-effect bij Schalke... want het verloor met 2-0 van Leverkusen. Die Felix Magats zat vanmiddag al op de bank trouwens bij zijn nieuwe club Wolfsburg. Dat voorlaatste staat in de Bundesliga. Bijna werd er gewonnen van Stuttgart maar in de 94ste minuut werd het toch nog 1-1. De stand bovenin, Dortmund eerste, 62 uit 27... Leverkusen heeft er 55, Hannover 96 50... Bayern München 49 en Mainz heeft 44 punten. En dan de Italiaanse Serie A. Daar was er vanavond één wedstrijd. Napoli profiteerde net als Inter en Udinese van de misstap van AC Milan... dat gisteren met 1-0 van Palermo verloor. Napoli won met 2-1 van Cagliari. De stand daar, AC Milan 62 punten uit 30 wedstrijden. Inter heeft er 60 nu op de tweede plaats. En AC Milan en Inter spelen op de volgende wedstrijd tegen elkaar. volgende wedstrijd uh, die geprogrammeerd staat op 2 april. Napoli staat derde met 57 punten, heeft dus 5 punten achterstand op Milan. En Udinese heeft er 56. Lazio staat vijfde met 54, dus het blijft daar spannend. Dan in Spanje. Daar won Villarreal, de tegenstander van Twente... in de Europa League, op bezoek bij Atletic Bilbao. Het werd 1-0 door het doelpunt van Ruben. En door die zegen staat het nu derde, want Valencia verloor thuis... van Sevilla met 1-0. Hercules Alicante met Royston Drent in de basis... zakte naar de laatste plaats door een 4-0 thuisnederlaag tegen Osasuna En meteen na die nederlaag is de trainer, u had het al, Esteban Vigo, ontslagen. De man die Hercules weer naar het hoogste niveau bracht... en dit seizoen de enige was die met zijn team van Barcelona wist te winnen. Mag niet waten, hij moet toch weg. De andere uitslagen. Deportivo La Coruña tegen Levante 0-1. Sporting Grigon tegen Almeria 1-0. Racing Santander tegen Real Sociedad 2-1. En Malaga Espanjol 2-0. Barcelona nog steeds eerste met 78 punten. Madrid heeft er 73 en Villarreal 54. Net als Valencia op de vierde plek en Espanol op de vijfde plek met 43. En dan het verhaal in België. Daar gaan ze de play-offs al in. Anderlecht, Genk, Gent, Club, Blug ja, Club Brugge en Lokeren... gaan in die play-off om het kampioenschap strijden. In de laatste speelronde boekte koploper Anderlecht... een fraaie overwinning op AA Gent. Twee keer kwam Anderlecht op achterstand, maar het won wel met 3-2. Eupen en Charleroi zijn eh, na vandaag veroordeeld tot het spelen van degradatie degradatieplayoffs. De uitslagen van vandaag, Luik-Beerschot 1-0, Brugge-Genk 0-1... Anderlecht A-agent 3-2, Mechelen-Eupen 2-0, lierse Club Brugge 0-0... en westerlo Charleroi 2-2. STVV tegen Lokeren eindigt in 0-2. Zijn we er dan? Nee, want in Schotland werd er weer eens een old firm gespeeld... Dit keer ging het om de finale van de League Cup. Glasgow Rangers was dit keer te sterk voor uh, Celtic. In de verlenging maakte Jelovic de beslissende 2-1. En in de Griekse competitie zijn Dennis Rommedal en Marco Pantelic... landskampioen geworden met hun club Olympiakus Piraeus. Het werd maar liefst 6-0 tegen AEK Athene, de nummer 3. Met nog drie speelronden te gaan is de ploeg al niet meer te achterhalen... door zijn naaste belager Parintinijkors. Voor Olympiakos is het alweer de dertiende titel in 15 jaar. Goed, dit was alles wat ons betreft. Zometeen gaan we op Radio 1 gewoon door, alsof er niks aan de hand is. En er is heel veel aan de hand. Luister straks maar naar het oog met Max van Wezel. Goeiedag. Strijd in Libië